PVV-leider Wilders stelt zijn voorgenomen reis naar Australië uit tot volgend jaar. Dat heeft hij via Twitter laten weten. Hij heeft nog steeds geen visum voor de trip. Wilders wilde half oktober naar Australië om lezingen te houden. Waarom Australië aarzelt met het geven van een visum is niet helemaal duidelijk. Een anti-islamgroep in het land denkt dat de Australische regering helemaal niet wil dat de PVV-leider komt.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 In Londen is historicus Eric Hobsbawm overleden. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste geschiedkundigen van de 20e eeuw. Hobsbawm werd vooral beroemd door een vierdelig werk over de 19e en de 20e eeuw... waarin hij de geschiedenis van de kapitalistische samenleving beschreef. Hij werd al jong lid van de communistische partij en bleef dat tot zijn dood. Eric Hobsbawm is 95 jaar geworden.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 Ja vrienden, je lacht je te barst. Maar er zijn zulke vrienden dingen gaande op het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen naar het westen die trekken van de stad naar de oude boerbouwvallen verse. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja boerenbusiness, dat is vandaag de dag. Zonnende business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuin. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En we plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Yeah. ...want dat zijn leuke dingen voor de mensen. Toen hebben mijn vrouw en ik dat zo garen geslagen... ...dat verlangen naar het landleven... ...en we hebben een boerderij gesticht. ...in een jaar compleet nieuw opzet. Waar hadden nog één oude bouwvalbouw. ...en daar kunnen nog stadse mensen... ...voor een 35 gulden een dag... ...het eenvoudig geboren landleven... ...en daar leven onderwinden. En daar lag je te barst. Verdoemd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende op gevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow? Wij sluipen de bovenal binnen. Rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om half elf nog weer een keer. Ja, yeah. en dat zijn leuke dingen voor de mens en als ze dan bij ons zijn willen zo kan het graag de eieren van onder de kip vandaan uh... nou daar hebben wij het volgende op gevonden kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Hein. leggen die zo acht, negen stuk bij elkaar douwen daar een kip op of een haan, want ze zien het verschil toch niet. Ja, nee. ja. ja. En dat ik kip daar mooi op zitten blijft... ...geven wij die kip valium dan wel liever 10. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan willen ze ook altijd graag eenvoudig boeren mestluchtruim. En daar hebben wij het voor op We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwick Fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwick Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Door vooraanstaande kunstenaars hebben we laten vervaren. plastic boerenkool. plastic slaakrop. plastic suikerbiet. en die hele mekmak. die zetten wij in, in de, de open lucht als waren het een moestuin. En dan krijgen we iedere week van de landbouwhooggeschoten Wageningen. een partij bladluizen toegezonden. En die bladluizen die zetten wij in het glit op de krop in de kool. en dan spetten wij daar wat overheen met wormen en modder en zo wat. En dat alles bij elkaar, dat ziet er verrekte macrobiotisch uit. Je lacht je toch te barstjes. En dat zijn leuke dingen voor de mensen. Ja. En sinds kort hebben we dan ook een oud vrouwtje in dienst genomen, dat oude vrouwtje. Dat is ook prachtig, dat zetten we dan op een balk met knorwollen en met breipen. En dan vragen de mensen: Boer, wat moet dat oude vrouwtje daar toch op die balk met die knorwollen en die breipen? En dan zeggen we: Oh dames en heren, dat oude vrouwtje dat zit daar te balken breien. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Yeah. Maar ik moet nog vertellen dat we sinds kort ook een boerenshop hebben ingericht. Een boertik. En daar verkopen wij alles wat we normaal weg zouden flikken. Yeah. Bijvoorbeeld een vermoond de varkenzak. Verkopen wij als artistiek boerenhoekkast, oud hinderloop melk emmers als oud-Saxische tijdschriftenbak en gedroogde koeienflats als souvenir pittores ook te gebruiken als placemats en ja, die zeilen als spekpannen op de deur uit. en dat zijn leuke dingen voor de mensen en dat is het mooiste van alles, de mensen wat op het gemak raken zich een beetje sanang gaan voelen. Sanang, zoals de boeren in Indonesië zegt. Boer kropo. Ja. ja, dat is een klein aardigheidje, mijnerzijds. Ja. Ik vind zelf ook nogal geslaagd. Ja. Boer kropo. hè. Dat is leuk gevonden, hè? Boer ja. Ja, dat is leuk gevonden, he. Maar u begrijpt wat ik zeg, nou, dames en heren. De mensen raken op het gemak... en dan nemen ze mij vaak mee naar een donkere plek... en spreken mij toe op wat vertrouwelijk stiekem het En dan zeggen ze... Boer, boer... zou misschien een bevruchting kunnen meemaken. Maar... Verdomd, dat is niet waar, Ja... Maar dat zijn problemen, vrienden. Want wij hebben al sinds jaren daar de kunstmatige inseminatie. Daar is geen zak aan. Ah, nee. Ah, nee. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. Een zeer oude stier op de kop kunnen trinken. O Twello. Zeer oude stier, O Twello. Ja, in vroege dagen was O Twello berucht. O, breekt me de bek niet los. O Twello was zo en die hadden zelfs de oude koeien naar de sloot. Die waren, die, die, ja, Ootwello, ja, dat waren, dat waren gouden dagen voor het beest. Maar nu is het beest bedaard en bejaard, een rustige oude stier geworden. Een oude sukkel aan mijn leggen en die kan, die kan voor de bevrucht niet vaker in het geweer komen dan oogstens tweemaal in de 14 dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. Maar we hebben daar het volgende op gewoond. Als publiek zich heeft verzameld voor het gebeuren, laat maar zeggen dan. En er moet plaatsvinden, dan halen wij een koe op. De Klazina 13. En wij halen ook Twello op. Wacht ja. nou even. Het komt zo. Goed, ja. dan, dan, dan, dan leiden wij Klazina voor O'Twello. Als Outwello zonder meer niet in het geweer dringen is... ...dan nemen wij een veekoek. ...een versnapering voor Otwello ...en die leggen wij in de nek van de lazida Dessie. <tossimus> <tossimus> ja, dan wil Oetwello wel reizen. <tossimus> voor het koekhappen. het blijft legendarisch. Die zou ze dus een boer zoekt, vrouw moeten toevoegen. Dat zou, uh, dat zou de humor aanmerkelijk verhogen, denk ik zomaar. Ja, bon, Paul, maar. Van Vliet. Ja, Paul van Vliet, 1966. En het blijft een uh, legendarische uh, conference uit zijn theatershow Noordwest. Paul van Vliet, dus. En dat ben leuke ding voor de mensen. a story Maggie May Ik ik moet hem toch even aankondigen Oh, is dat zo? Ja Oké, okay. nou dames en heren We hebben een nieuwe uh, rubriek uh, Een nieuwe rubriek En uh, dat wordt gedaan door uh, de rockbitch En uh, de rockbitch Die zit hier tegenover me Ja, dat is de rockbitch Nou, let op hoor ja, nou de stof uit je oren. Plaat vandaag is uh, eentje van een band uh, genaamd Symphony X. En uh, het is een, uh, een zogenaamde neoclassic power metal band. Uh, ze zijn al actief vanaf 1994 tot nu en uh, maken eigenlijk een, een. Ze hebben een, een een muziekstijl die episch te noemen is. En uh, hier en daar zitten er wat uh, klassieke invloeden in. Start, en dat onder. is duidelijk te horen. En het nummer waar we naar gaan luisteren is... Fool's Paradise. Afkomstig van het album The New Mythology Suite. Heftig hoor. Heftig. Tjonge jongen. Bent u er nog, dames en heren? Bent u er nog? Ja, ik kan me voorstellen. Rockbits, als die ook ingrijpt, jongen. Nou, dan weet je het wel. Hè? Dan gaat het helemaal niet goed. Ja, en dan houdt hem cool. Het weer in Zandvoort. Nou, vertel. Nou, we gaan het nou even over het weer hebben. Nou, het maar, is, wanneer uh... doen we het weer? Nou, nu. Het is uh, zwaar bewolkt en uh, af en toe valt er een spat regen uit. De temperatuur is ongeveer 18 graden en de wind is krachtig 5% uit het zuiden. Morgen is er uh, wederom vrij veel bewolking en de kans op neerslag neemt toe. De temperatuur is 18, wordt 18 graden en de wind is matig kracht 4% uit het zuidwesten. Herfst Ja, dat is de Amsterdamse band Zen. En uh, ook die deden mee in de rage van uh, covers maken uit de musical Hair natuurlijk. Er waren er heel wat die eraan meededen. Uh, we hadden bijvoorbeeld ook Bonjour met Frank Mills. En we hadden The Fifty Dimension met Let the Sunshine In. En al dat soort dingen meer. Dus uh, allemaal van die uh, mensen die een graantje meepikten uit de enorme populariteit van de musical Hair. De kast live en dat heeft weer een Friese titel, dus kom maar op Anslaan, want ik, ja. ga, ik waag me niet eraan hoor. Nou, we hoorden in de, bij de intro al een klein stukje ervan en dit was het volledige nummer. Elke grens voorbij, oh. Of? Uh, voorbij elke grens. Oh, is dat zo? Ja. Nou, je weet waarom ze Bonifatius met dokum vermoord hebben in de tijd hè? Nou. Dat weet je toch niet? Nee. Nou, waren twee Friese boeren die hadden ruzie. Ja. En uh, de ene die zei dat Fries is een talenom, de andere zei het is een dialect. En toen denken ze: Nou, we vragen het even van Bonavatius. Ja. Hebben ze gedaan. En toen zei de ja. en ze zegt, Nou, het is iets heel anders. Het is een spraakgebrek. Auw. ik wie het nog steeds probeert dames en heren Althans wat betreft Brian May en Roger Taylor de... Doen ze het nog wel steeds Maar ja het was toch uh, Niet meer zoals het was Met onze Freddy huh? Nee zeker niet So wow. the haar best. Sjoutje van het Spijker. Ooit natuurlijk uh, een tijdje uh, iets gedaan met uh, Willem Duin, Maarten McNeil en zo. Maar uh, daar is ze achteraf niet zo erg blij mee geweest geloof ik. Maar dit is ook veel mooier. Maggie McNeil en het liedje dat heet Terug naar de kust. En ik zie een uh, fotootje van een dame hier op mijn scherm. En die is mooi. Die is echt mooi. Die is wonderful. Wonderful is Colin Blinster. I can see the bright line of the runway light shine coming on the night flight from out the sky. City. De Riddle Nick Kershaw. Geweldige plaat. We was een lekkere plaat ook weer om even te horen. We gaan nog eentje draaien uit de Euro Breakdown. Een plaat die ik daar persoonlijk heel erg leuk uit vind. En uh, dan draaien we die natuurlijk ook. Daar komt ie. Gewoon. Some I up. Hij is de laatste gezakt van 1 naar 2. Maar blijven het een lekkere plaat winnen. Some Nights. Dat is It fun. some Nights I Wish They just Fall Off But I still ain't gonna Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from. Dat was een fun stad met Sun Nights en uh, ja jongens, het zit er alweer op. Het zit er alweer op. Helaas. Ja. ja, heel jammer. Ja, we moeten alweer naar huis. Ja, nou. We hebben best wel een drukke middag. Dus is dat en zo? avond Oh, moeten we allemaal doen dan? Nou, we moeten nog repeteren vanavond. Oh ja, dat we moeten we ook nog. Ja. Ja. Okay. Nou, oké. Okay. Uh, bedankt voor het luisteren weer. Esther, bedankt voor de gezelligheid. Ja. En uh, wat ons betreft, tot de woensdag, 12 uur. Dan zijn we er weer, met Zandvoort Lunch. Dank aan Angela voor alle bijdrage. En Graag gedaan. Tot woensdag. Tot woensdag.